Veel kiezers prijzen Sam soms eerlijkheid en de manier waarop hij debatteert. De beeldrug Johannes, die op een zandbrang bij Texel ligt, wordt mogelijk de komende uren geborgen. Zodra het hoogwater is, beginnen medewerkers van Rijkswaterstaat met een sleeppoging. Als die poging mislukt, probeert Rijkswaterstaat het opnieuw als het weer hoogwater is. Het dier wordt uiteindelijk overgebracht naar Naturalis. De bultrug ligt er sinds vorige week woensdag en werd gisteren doodverklaard. Pogingen om het dier te redden mislukten. Dan nog het weer. Vannacht veel bewolking en enkele buien. Het koelt af naar 3 graden. Morgen vooral in de ochtend nog buien, maar smiddags geleidelijk droger. En het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Sneeuw. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Het laatste uur.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 hij zegt dus: We hebben gezegd, we gaan hier over vasten en bidden. Hij zegt: Ik werk overdag met taxichauffeur. En hij zegt: Ik vast een beetje. Maar Elisabeth vast heel erg. En die bidt ook heel nauwgezet. En hij zegt: Ik kom op een avond thuis, na een week ongeveer. En toen was, hij, was hij heel erg aan het huilen. Hij zegt: Wat is er, lieve schat? Hij zegt: We mogen niet naar Amerika.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 Maar ze zijn trouw aan de Heer. Mm -hmm. En uh, er komen mensen tot geloof. Dat ja. heb ik gehoord. Ja, ja, ja. Opendoors er is wel contact met hun, Maar wij mogen dan... Wij, wij horen dat dan via Opendoors. Maar contact met hun houden, dat kan gewoon niet. Nee. Want uh, dan lopen zij gevaar. Mm -hmm. Maar het was nog heel leuk. Want zijn bijbels lagen bij ons op de kamer. Mm -hmm. En hij was taxichauffeur. En hoe, komt die, hoe komen die bijbels bij hem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 Thoughts of turning back, questioning my destiny. Bound up when I should be free. To the crowd, it seemed I made it. Inside, my heart was breaking. My mountain seemed too high to hide a climb. But he was with me all the time. He's more than a friend, a true friend.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 Oh, yeah. En dat vond ik wel leuk niet te ik kan me nergens meer vinden. Ik denk, de heer heeft gezorgd dat ik hem niet meer heb. Maar we gingen naar Algerije. En dan een vreselijk moeilijk land. Hele agressieve mensen. Heel, heel erg moeilijk. Mm. En uh, ze hadden ons gezegd. Naar Oost-Europa kon je 500 bijbels meenemen. Mm. In die kerven. Prachtig verstopt. Ze zijn nooit gevonden. Bij ons althans niet. Mm. Maar als we naar... Uh,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 You have the Bibles. You have to, well, we hebben to we hebben it so much. we so hebben oh yes, de we hebben de so we hebben de we hebben we hebben Bibles, we hebben Bibles, and we hebben the story. we hebben said, Bijbel, we hebben de Bijbel, we hebben de we hebben de Bijbel, we hebben de Bijbel, we hebben de Bijbel, we hebben de Bijbel, we hebben de Bijbel, we hebben Zulke geweldige we hebben ja. die, die maakt we hebben waar. Hè? Ja. Hij we hebben wachter en we hij, hebben hij over we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 Uit in mij, ook al loop ik vast, overvallen door een lege storm. Ik keer niet om, want u bent nabij en ik vrees geen gevaar.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 Wens dan sturen allemaal